Negen uur. Dit is Jeroen Kwaabe met het NOS-journaal. Was van Orlando geven massaal bloed voor de gewonde slachtoffers van de schietpartij gisteren. Bij de lokale bloedbank zonder lange wachtrijen. Bij de schietpartij in de homonachtclub raakten tientallen mensen gewond. Inmiddels is de politie in de club begonnen met het bergen van de 50 doden. De aanslag door de 29-jarige Amerikaan van Afghaanse afkomst is opgeëist door IS. Toch is er volgens de FBI geen bewijs dat de schutter in opdracht van IS werkte. Mogelijk was hij zelf geradicaliseerd zonder dat hij door IS werd aangestuurd. In de Dominicaanse Republiek zijn afgelopen weekend twee Nederlanders om het leven gekomen. Ze waren volgens de Telegraaf op huwelijksreis. Volgens reisorganisatie TUI had het stel met andere toeristen een dagexcursie naar een natuurgebied gemaakt. Bij terugkomst in het hotel werden ze om onduidelijke reden niet goed. Ze zijn in het ziekenhuis overleden. Het aantal kernwapens in de wereld neemt steeds verder af. Volgens een Zweedse onderzoeksinstituut beschikken grootmachten Rusland en de Verenigde Staten over steeds minder kernwapens. Wel wordt het arsenaal steeds moderner. In het midden van de jaren 80 waren er wereldwijd 70.000 kernkoppen. Inmiddels is dat gedaald naar ruim 15.000. De vermindering is vooral te danken aan de verdragen die sinds 1991 zijn gesloten. Connection rijdt niet langer met bussen door de Kruidenwijk in Almere. Gisteravond werd een busje met veiligheidsmedewerkers van het vervoersbedrijf belaagd. Het was de derde avond op de rij dat jongeren in de wijk bussen van Connection met stenen bekogen. Op het station van Eindhoven is een man zwaar gewond geraakt... waarschijnlijk omdat hij op een rijdende trein wilde springen. Volgens de politie zijn er geen aanwijzingen dat hij zelfmoord wilde plegen. Afgelopen week was er veel commotie over een Brabantse vlogger... die in een filmpje meereed op het dak van een trein. Of deze man dat na wilde doen is nog onduidelijk. Het weer, het is bewolkt, er vallen geregeld buien... soms met onweer, af en toe breekt de zon even door... het wordt vanmiddag 17 tot 20 graden. Ook morgen is het wisselvallig. Dit was het in de wessen. DFM. Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Kees Quaks van de ANWB. In de randstad op de A1 naar Amsterdam tussen Naarden-Muidenberg 4. De A2 Utrecht-Amsterdam tussen Maars en Vinkenveen 6 kilometer. A4 Amsterdam-Den Haag tussen Oelevaar en ansveen en Zoeterwouden 7 kilometer. Op de A12 Den Haag-Utrecht tussen Zevenhuizen en Gouda 3.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 Zin in Zandvoort, Zandvoort. Yeah. is zin in ZFM. ZFM. Met nu de herhaling van Zandvoort op zaterdag. And give me a beat. Ouch. Ladies and gentlemen, I'd like to introduce the hi-hat. Go on. Mm. That's good. Now the tambourine Right now. Cherry en de Buffalo Stance was echt een voorbeeld van de overgang van de jaren 80 naar de jaren 90. Eind jaren 80 werd hij uitgebracht, deze single, de Buffalo Stance. Het is even na drie uur, welkom terug bij Zandvoort op zaterdag. Het tweede uur met daarin de volgende onderwerpen. Nou, allereerst even, uh, uh, vandaag en morgen zijn we op het circuitpark Zandvoort de, DN de DNRT Racing Days deze zijn de laagdrempelige raceklasses die lekker dit weekend de kans krijgen op het circuitpark Zandvoort. De entree is gratis, dus mocht u een paar dagen in Zandvoort zijn... of Zandvoort er zelf zijn... u bent van harte welkom op het circuitpark Zandvoort... om deze race races van dichtbij te gaan bekijken. Nou, om drie uur is de EK-wedstrijd Albanië-Zwitserland van start gegaan. En al reeds na vier minuten wist Zwitserland... de bal achter de keeper te, te deponeren... waardoor de tussenstanden tussen Albanië en Zwitserland 0 tegen 1 is. Wij gaan weer terug naar de orde van de dag. Ja. Het tweede uur van Zandvoort op zaterdag van uw lokale zender ZFM. Uiteraard rond de klok van half 4 de evenementenagenda. En het is weer... Zandvoort bruist weer van de evenementen in. En rondom Zandvoort... Van alles is en voor iedereen is er wat te doen nu en de komende dagen en weken in Zandvoort. Dus houdt u pen en papier bij de hand, dan kunt u gelijk even meeschrijven... en dan heeft u de evenementen waar u naartoe wil gelijk op een rijtje staan. Verder natuurlijk nog Zandvoorts nieuws in het kort. En wat verder nog ter tafel komt het komende uur. Dus u bent van harte welkom om ook het tweede uur te blijven luisteren naar uw lokale zender ZFM. Ja, en de tafel is groot genoeg, dus er kan wel wat bij. Dat hoor je allemaal in het tweede uur van Zandvoort op zaterdag. Jawel, een heel veel lekkere muziek natuurlijk. Waaronder de van Fifth Harmony en Work From Home. I'm I am wearing that night. -a? I'm sitting pretty impatient. But I know you gotta. Put in them hours. I'm gonna make it harder. I'm standing pick up to fix you. I'm gonna get you fired. I know you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 Van dit moment horen bij CFM. Yeah. Luister dan elke vrijdagmiddag tussen 3 en 5 uur naar de uurbreakdown. Gepresenteerd door Maurice Mulder. En hoor je ook deze plaats van Fifth Harmony langskomen? Hier is Lucy Pearl. van Lucy Pearl, Dan best with my man. Jawel, er gaat weer een mooie expositie aankomen hier in Zalvoort, Albert-Jan. Ja, en daar doen we vast even een vooraankondiging van. Dan kunt u dat vast in uw agenda zetten, want namelijk vanaf 25 juni... vindt in Zandvoort de zomerexpositie Joods Zandvoort in beeld 1881-1951 plaats. De expositie vertelde het verhaal van een Joodse gemeenschap in Zandvoort... die zijn bloeitijd kende in de jaren 20 en 30...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 Over de Joodse invloed op Zandvoort en de aanzienlijke Joodse gemeenschap in de kustdorp is relatief weinig bekend. De tentoonstelling biedt een overzicht over de periode van 70 jaar Joods grondbezit, Joods bouwactiviteiten en Joodse aanwezigheid in Zandvoort. Aan deze tentoonstellingen werken het Genootschap van Oud Zandvoort, de Raad van Kerken, het Zandvoortsmuseum, de Joodse gemeenschap, de Babbelwagen, de Bomschuitenclub en de VVV mee. Nogmaals, de zomerexpositie is van 25 juni tot 21 augustus gratis te bezoeken in de kerkruimte van de Protestantse Kerk aan de Poststraat 1 te Zandvoort. U bent van harte welkom op woensdag, zaterdag en zondagmiddag van 2 tot 5 uur. Schoolgroepen kunnen een afspraak maken om de expositie te bezoeken. Dus nogmaals, van 25 juni tot en met 21 augustus... de kerkruimte van de protestantse kerk is de plaats... voor de zomerexpositie Joods Zandvoort in beeld 1881-1951. Dat wat betreft de zomerexpositie. En wil je dit bericht nalezen, het staat ook op onze CFM-app... De appen die je gratis kunt downloaden in de Play Store, App Store en Windows Store. Blijf op de hoogte van de laatste nieuwtjes met de CFM app die je nu kunt gaan downloaden. zingen van uh, Willem, Albert-Jan en van mijzelf. Dat, uh, ja, dat wil je eigenlijk niet meemaken. Okay. Maar het er toch even in de studio uh, van CfM aan de tolweg. Tina, met deze gauw van uh, uiteraard T sets. Je hoorde, she likes weeds. Ja, nog even een uh, kort berichtje alvorens voor als we bijna overgaan... naar de evenementagenda. Ja, en de vaste luisteraars van het programma Goedemorgen Zandvoort... iedere morgen, zaterdagmorgen live van 10 tot 12 live vanuit Hotel Hoogland... Daar werd vanmorgen ook al aandacht aan het volgende artikel geschonken. En eh, onder het motto van alle kinderen moeten kunnen meedoen. Er zijn kinderen die niet mee kunnen doen omdat hun ouders geen geld hebben voor de sportclub, de muziekschool, toneelclub of schildercursus. Met als gevolg dat deze kinderen letterlijk aan de kant blijven staan. Het Jeugdcultuurfonds en het Jeugdsportfonds... maken het financieel mogelijk... dat alle kinderen van 4 tot 18 jaar mee kunnen doen. Met sport en cultuur. Elke derde donderdag van de maand... zal het Jeugdsportfonds en het Jeugdcultuurfonds... daarom een spreekuur houden in de bibliotheek Zandvoort... om gezinnen en potentiële... Uh, intermediairs de gelegenheid te geven om vragen te stellen. Het gratis spreekuur is van half drie tot vier uur in de bibliotheek. En ik zou zeggen, ouders, schroom niet en mocht u in die situatie verkeren, schrijf uw kind in of ga naar in ieder geval naar het spreekuur iedere derde, wat was het ook weer, donderdag van de maand in de bibliotheek van half drie tot vier uur. En schrijf uw kind dan wel kinderen in. En hier zijn de Temptations. Goedemiddag bij CFM, nogmaals een hele goede middag en leuk dat uh, jullie allemaal luisteren. En misschien wel kijken via www.cfm-live.nl You're the temptations and treat her like a lady. En daarmee zijn we toegekomen aan de evenementagenda. Laat een pak papieren zien uh, Albert jan even via de webcam. Zo, oké, okay, nou veel succes. De, er is weer <laughs> zoveel te doen. Heel veel te doen. In en rondom Zandvoort. En al deze evenementen verdienen uiteraard uw aandacht. Allereerst, zoals al gemeld, de DNRT Racing Days. Vandaag en morgen op het circuitpark Zandvoort. Een laagdrempelige raceklasse. De entree is gratis, dus bent u in Zandvoort op vakantie... of bent u een weekendje in Zandvoort... of bent u zelf in Zandvoort aanwezig, dan wel inwonend. U bent van harte welkom tijdens de DNRT Racing Days. Vandaag en morgen op het circuitpark Zandvoort. De entree is gratis. Uh, morgen om drie uur is het ook een gratis entree bij het Amsterdam Beach Hotel. Want morgen viert het Amsterdam Beach Hotel en het restaurant, al daar gevestigd, App Vloed, haar driejarig bestaan. En dit wordt groots gevierd met de band Buckwheat. En waar heb ik die nou naam eerder gehoord? Buckwheat. Vorige week. Juist, heel goed, bij Dancing in the Street. Was dat toch? Ja, ja, ja. ja, ja. En iedereen is van harte welkom om vanaf 3 uur het feestje mee te vieren, de derde verjaardag van het Amsterdam Beach Hotel en restaurant App en Vloed. En dat is uiteraard gevestigd aan het Badhuisplein 2 tot en met 4. Vanaf 3 uur morgen dus, groot feest al daar. Ook een muzikale verrassing kunt u verwachten bij het Wapen van Zandvoort morgen. En het is een muzikale verrassing en dat is vanaf 4 uur. Er wordt dus ook niet gezegd welke muziek er wordt ten gehoor gebracht. Daarom blijft het natuurlijk ook een verrassing. En wel een muzikale verrassing bij het Wapen van Zandvoort aan het Gasthuisplein nummer 10. Morgen vanaf 4 uur. En al eerder hebben we gemeld dat volgend weekend pop-up weekend is. Of pop-up, wat zeg jij? Pop-up, pop-up.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 Dat is van 17 tot en met 19 juni het Pop-Up Weekend in Zandvoort. En even kijken, meer informatie kunt u vinden op de website popupzandvoort.nl. Pop op 17 juni van 3 uur s middags tot half 5 is het tijd voor de Zandvoortse Klederdracht. Volkleurenvereniging De Wurf toont op vrijdag 17 juni. Van, vijf, van drie uur middags tot half vijf kleding rond van rond 1875 dus van een werk- en vissersvrouw, een omroeper, een visloper en een garnaal en schelpenvisser en er is nog heel veel meer. Ook de kleding van de burgervrouw is te zien met bijbehorende sieraden en verteld wordt hoe die vroeger werden gedragen. Dat op 17 juni vanaf 3 uur tot half 5 in de Bibliotheek zuid Kennemerland aan de louis -David Carré nummertje 1. Meer informatie over dit evenement kunt u uiteraard terugvinden... op de website van de bibliotheek www.bibliotheekzuidkennemerland.nl www.bibliotheekzuidkennemerland.nl. En dan het volgende weekend van 18 en 19 juni... wordt er niet gereest op het circuitpark Zandvoort, maar wordt er gefietst. Want dan staat op het circuitpark Zandvoort nou, op die 18 e en 19 juni... geheel in het teken van Cycling Zandvoort. Een bijzonder fietsevenement voor zowel recreatieve wielrenners... maar ook voor families mountainbikers en andere liefhebbers... is er veel te zien en veel te beleven. Dat allemaal tijdens het Cycling Weekend op het Circuitpark Park Zandvoort... op 18 en 19 juni. Dan is het op 18 juni van 2 tot 5 ook weer zomerfeest eh, Skip... Op zaterdag 18 juni van 2 tot 5 zijn alle kleine kinderen van ongeveer tot ongeveer 6 jaar... met hun papa's, mama's, opa's en oma's een andere aanhang van harte welkom... op het zomerfeest van Pippeloentje en Pluk. Zoals ieder jaar wordt dit jaar weer groots aangepakt. Achter Pippeloentje op de burgemeester Nabijnlaan begint een spelletjesroute... die verder gaat door een deel van het kostverloren park. Dat allemaal op 18 juni van 2 tot 5 uur het zomerfeest skip... Meer informatie kunt u uiteraard terugvinden op de website wwwpiepeloentje pluknl wwwpiepeloentje pluknl En op 18 juni is het ook Vlaggetjesdag. Tussen 3 en 5 uur wordt er haring uitgedeeld. En we hebben het over Strandpaviljoen Talassa. Tussen 3 en 5 uur op deze 18e juni delen zij haring uit tijdens de avond kunt u genieten van een heerlijk menu met nieuwe haring. Reserveren kan uiteraard online via www.talassa18.nl www 18nl De Vlaggetjesdag nogmaals begint om 3 uur en duurt tot 5 uur. En dan hebben we het natuurlijk over de boulevard Bernard strandafgang nummertje 18. En dan wel bij het ta strandpaviljoen Talassa. Op 18 juni vanaf 9 uur gaan we los tot 19 juni 2 uur morgens... op bij de 30 Up Disco Dance Strandfeest. Op zaterdag 18 juni organiseert Swingstation.nl... de eerste van drie bruisende strandfeesten in de haven van Zandvoort. Strandafgang nummer 9 in Zandvoort. Dansen, ontmoeten en genieten in een prachtig strandpaviljoen... met terras, openhaard. Binnen is het twee feestzalen. Dat allemaal op 18 juni. Ga heerlijk uit je dak met DJ Wally Deluxe... Etcetera, etcetera. Met muziek uit de jaren 70, 80 en 90. Of met Miss DJ Behave in de dance uh, area. Met vette beats zoals Afro Jack, Army van Buren, Swedish House Mafia, etcetera, etcetera. Dat allemaal bij de 30-up Disco Dance Strandfeest op 18 juni vanaf 9 uur. Zoals gezegd. Uh, bij de haven van Zandvoort strandafgang Paulusnood nummertje 9. Meer informatie over dit activiteit en over alle andere activiteiten... van de haven van Zandvoort kunt u uiteraard terecht op de website... www.dehavenvanzandvoort.nl www.dehavenvanzandvoort.nl Dan gaan we op 19 juni van 10 tot 5. uur. kunt u ook uh, beleven hoe elektrisch fietsen... want dat neemt een hele grote hype tegenwoordig. En dat event is uh, dan op 19 juni van 10 tot 5 uur... uiteraard op het circuitpark Zandvoort... En dat, dat, uh, Het is een vervolg van het grote uh, feest van vorig jaar. Dus ook dit jaar u laten zich informeren... over alles wat er op de, met elektronische fietsen uh, uh, allemaal aan de orde is. De 19e juni van 10 uur s morgens tot 5 uur. Locatie, Ciqui Park Zandvoort, burgemeester van Alfenstraat. Meer informatie over dit evenement kunt u uiteraard... terugvinden op de website van het circuit En wel www.ciquiparksandvoort.nl www en last but not least, op deze 19 juni vanaf 3 uur... is het weer tijd voor Midsommers Speciaal Bier Festival. Midsommers speciaal Bier Festival met live optredens van De Dijk met EI. En de barbecue vooraf inschrijven is gewenst bij het Wapen van de Zandvoort. Het begint allemaal om 3 uur smiddags. kaart inclusief 5 speciaal bieren. Uh, diverse prijzen zijn daarvoor beschikbaar. Uh, die u moet betalen. Er zullen circa 15 speciaal bieren te proeven zijn. Dat allemaal het Midsummer Speciaal Bierfestival. op deze 19 juni vanaf 3 uur. bij het Wapen van Zandvoort, gasthuisplein nummertje 10. Tot zover. Ben je klaar, robert Jan? Ik ben nog ja. veel jeutje. Wat een <laughs> lijstje met evenementen. joh. zweet op een voorhoofd. Hé, je zomaar overal heen gaan. Dan krijg je het. heel druk. En heb je er zoveel te doen. Een boodschappen nog doen. En straks te builen was. Mijn haren, dat wil ik groen. Ik kan morgen pas de huur nog overmaken en de tand dat zometeen naar Valkenburg op Aken. Waar moet ik dit jaar nou weer heen? 000 bellen, Had ik dat boek nou uit of niet? Hier ook kaarten bij bestellen. Vergeet de vuilde zakken niet. Die afspraak was veranderd en over dat feest naar de nieuwe van Bellini. Ben ik gelukkig al geweest? Ik ben geweest. niks maken. Juist een evenementagenda de komende dagen voldoende te doen in Saltbords. We krijgen zin in Salford met alle evenementen die er weer aan gaan komen. En toontje lager, ja die gaat al die evenementen af. En dan denk ik zo. Ja, ik heb zoveel te doen, ja inderdaad. Als je alle evenementen afgaat, dan krijg je druk, druk, druk, druk, druk. Ja, een toontje lager, dat zei ik van de week ook tegen iemand. Even een toontje Say so your wiki like that ...van Major Laser en hey, Light Up. Even lekker meedansen op de zaterdagmiddag bij CFM. Ja, we kijken even naar de voetbalwedstrijd Albanië tegen Zwitserland. Bijna rust daar en het staat 0 tegen 1. Dus Zwitserland staat nog steeds voor. En bij beachvolleybal hebben de beachvolleybalheren van Spanje gewonnen. Kijk, en beach. dat is een mooie prestatie. Dat is een, zware, dat is een goede prestatie. We kijken even vooruit naar de zomervakantie die er aan zit te komen. Dus vele mensen zullen weer deze zomer op vakantie gaan. En wat doen dan met het huis wat je achterlaat? Nog een paar weken en dan gaat de zomervakantie van start. Het lijkt natuurlijk heel erg fijn. Maar het gevaar van een inbraak ligt helaas wel op de loer als je langere tijd weg bent. Een aantal tips. Een tijdschakelaar in de slaapkamer. Zet een tijdschakelaar op een lampje in je slaapkamer. Zorg ervoor dat het licht aangaat als het donker wordt... En uh, hij adviseert, en er wordt ook geadviseerd... het, het scherm, schemerlampje aan te laten staan. Verder hou ook geen sleutels... het ligt allemaal erg voor de hand, maar als je er niet aan denkt... geen sleutels in de voordeur. Laat geen sleutels in de afgesloten deuren binnen zitten. Stel, een inbreker uh, wurmt zich naar binnen door een klein uh, klapraampje... en daardoor kan hij alleen maar makkelijk bij uw spullen komen. Meer tips daarover kunt u terugvinden op de website van RTVNH... En tot slot ook nog even ten aanzien van uw barbecue... want dat is ook wat. Uh, want uh, net als een fiets is de barbecue in beeld bij dieven. Ze slaan regelmatig hun slag, met name met de duurdere merken. De politie waarschuwt dat er heuse barbecue-dieven actief zijn... in Heemstede, Bloemendaal en Zandvoort. De dieven hebben het vooral gezien op de wat luxere exemplaren. Uh, vooral de Big Green Eggs, de Mercedes onder de barbecues... Is, uh, uh, staat op hun flanglijstje nummer 1. Maar ook andere dure merken zijn erg in trek. Dus ook uw barbecue aan de ketting. Oké, okay. tot zover het uh, nieuws over de barbecue. Ja, ik vind het wel een heel apart <lacht> verhaal, hoor. De BB&Q-bench. Ja, dat is wel heel nu. Dit <lacht> is uh, Genie. Oh. Bint was in de jaren 80 enorm populair. Nou, we noemen ze vandaag gewoon even de barbecue band. Terwijl de BB&Q band, je hoorde ze met Jeannie en je hoorde ze juist van Albert Jan. Pas op dat je barbecue niet gestolen wordt. En met name de duurdere modellen zijn enorm in trek bij de dieven op dit moment. Elf minuten voor vier uur geworden. Hier is fans Joy en de Riptides. Get him. Een single die werkelijk nooit gaat vervelen, hè, deze? You're fans, Joy, in the riptides. Jawel. hem Zandvoort op zaterdag. We hebben nog een tweetal korte berichten voor je. Onder het motto slechtziend, vraagteken. Woensdag 15 juni geeft Koninklijke Visio in Bibliotheek Zandvoort... van 11 tot 1 uur gratis informatie en advies bij slechtziendheid en of blindheid. Tijdens dit inloopspreekuur kunt u ook allerlei hulpmiddelen... op het gebied van vergroting en verlichting bij lezen. Erg belangrijk mobiliteit, communicatie en verzorging uitproberen. Meer informatie kunt u ook vinden op www.visio.org. Www We blijven even bij de bibliotheek, want het wordt ook spannend in de bibliotheek. Met een bril op je neus kan je woensdag 15 juni... de spannendste momenten beleven in Bibliotheek Zandvoort. Van twee uur s middags tot vier uur sta je midden in een digitale wereld... door middel van een 3 d bril. kan je meespelen in je favoriete game of de hoofdrol in een film hebben. De demonstratie is gratis te bezoeken... en is geschikt voor volwassenen en kinderen vanaf acht jaar. En reserveren is niet nodig. Oké, okay, dankjewel Albert-Jan. En zometeen de derde en laatste uur alweer van Zandvoort op zaterdag. Daarin meer het eh, dier van de week natuurlijk het gedicht van de dag. Het wordt weer een tranentrekker eerste klas. En heel veel lokale en regionale informatie. Graag tot zo.